Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jelle er met het NOS Journaal. In de regio Rotterdam-Rijnmond is bij tenminste één persoon... de nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het is voor zover bekend de derde Nederlander die besmet is... met deze Britse gemuteerde variant van het coronavirus. De GGD onderzoekt hoe de patiënt besmet is geraakt... Dinsdag werd duidelijk dat twee mensen uit de regio Amsterdam de nieuwe coronavariant hebben opgelopen. De Belgische autoriteiten hebben vandaag een jongen van negen uit Syrië gerepatrieerd. Zijn moeder had hem in 2014 meegenomen naar Syrië om daar te gaan wonen in het zogeheten IS-kalifaat. Dit tegen de zin van zijn vader. Het yogi is nu op verzoek van de moeder weggehaald uit een gevangenenkamp aan de syrië turkse grens waar hij samen met zijn moeder vast zat. Dat gebeurde na gesprekken tussen de Belgische overheid en de Koerdische autoriteiten in Syrië. Westerse landen haalden tot nu toe alleen weeskinderen terug. De Britse koningin Elizabeth heeft in haar kersttoespraak de bevolking moed ingesproken. Ze stond stil bij degenen die door corona naasten naaste hebben verloren... en bij het feit dat mensen kerstmis niet samen kunnen vieren. Veel mensen hebben gewoon behoefte aan een omhelzing, zei ze. Haar toespraak was van tevoren opgenomen. Vanwege de hoge leeftijd van haar en haar man viert Elizabeth geen kerst met de familie. In de Amerikaanse stad Nashville is een zware explosie geweest in het centrum... Een recreatief voertuig, mogelijk een camper, ontplofte terwijl de politie daar onderzoek deed. Volgens de politie kwam vanuit het voertuig de mededeling dat het voertuig opgeblazen zou worden. Vermoed wordt dat dat ging om een opname. Het is niet duidelijk of er iemand in het voertuig zat. Bij de explosie raakten drie mensen licht gewond, Er was veel schade aan gebouwen in de omtrek. Het weer, vanavond eerst nog opklaringen. Het koelt snel af tot rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt met vanuit het westen regen. Er staat veel wind en het wordt 4 tot 7 graden. Zondag gaat het stormen en valt er ook veel regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat een korte file op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij knoopend Kooimeer. De vertraging is daar 5 minuten.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 Blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 en maak een afspraak. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu. zie het. It's something Get a little bit closer Don't act like you're Oh, I want a